Partijleider Samaras van de conservatieve coalitiepartij Nieuwe Democratie zegt dat hij geen extra bezuinigingen zal accepteren. En ook de vakbonden zijn er tegen. De politie in New York is begonnen met het ontruimen van het Occupy kamp in een park bij Wall Street. volgens het gemeentebestuur zijn de veiligheid en de gezondheid in het geding. Betogers die zich tegen de ontruiming verzetten, zullen worden gearresteerd, waarschuwt de politie. Burgemeester Bloomberg zegt dat de betogers tijdelijk weg moeten, maar voor hoe lang is niet duidelijk. Sinds september bivakkeren de demonstranten in het New Yorkse park uit protest tegen het financiële systeem. Dat voornamelijk gunstig zou zijn voor bedrijven en rijken. Het New Yorkse protest heeft navolging gekregen in diverse andere steden over de hele wereld, waaronder Amsterdam.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 De beving van vannacht had een kracht van 5,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag 30 kilometer ten noordwesten van Van. In het gebied leven nog altijd duizenden mensen op straat... na de recente aardbevingen. Enkele regionale kranten van het Wegener-concern... zijn vanochtend met een noodeditie gekomen. Oorzaak is een technische storing. Gisteravond laat bleek het niet meer mogelijk... om pagina's naar de drukker te sturen. Enkele kranten zijn daardoor incompleet.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 Ook morgen eerst in het zuiden, zon later ook in het noorden. Het wordt dan gemiddeld 6 graden. En dit is de ANBB verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het zuiden, komt plaatselijk dichte mist voor. En vanwege de mis zijn een aantal spitsstroken nog steeds afgesloten. Onder meer op de A9. Daardoor is het extra druk richting Amsterdamveen. Dan rijdt het langzaam tussen knooppunt Kooijmeer en knooppunt op over ruim 20 kilometer. Er is nog opvallende vierden zo'n ongeluk op de A1 richting Amersfoort. Komen we vanuit Apeldoorn. Tussen Stroe en Barneveld 8 kilometer. Bij Barneveld is de linkerreis ook dicht. Wat drukken dan normaal op de A7 richting Amsterdam. 12 kilometer langzaam rijden tussen Purmerend Noord en knooppunt Zaandam.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 NOS Radio in journaal, Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, de PVV wil wel eens uitgezocht hebben of afschaffen van de euro en terugkeer naar de gulden een optie is. Nou, wij gaan niet vooruitlopen. Dat is speculatief. Wij willen ja. het gewoon onderzocht zien. Ja, zei eerder Tony van Dijk van de PVV. Maar de keuze van het Britse onderzoeksbureau doet al iets vermoeden... over de uitkomst van dat onderzoek. Correspondent Arjen van der Horst hoort u daar zo over. U hoort zo ook de reactie van de autodealers op het initiatief van de ANWB... om via internet auto's te gaan verkopen. Binnenkort kunt u gaan shoppen bij de tandarts voor het laagste tarief. En de VVD wil geen Mauro's meer tegenkomen. Asielzoekers onder de 18 jaar. Vandaag zal de ruimschoots over deze groep jonge mensen worden gedebatteerd... tijdens de begroting immigratie en asiel. En de Kamerleden hebben allemaal plannen. Ook die van de VVD. En daarvan is Cora van Nieuwenhuizen. Mevrouw van Nieuwenhuizen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u? Met wat voor een plan komt u? Nou, we willen eigenlijk dat we, uh, alleenstaande minderjarige vreemdelingen... die binnenkomen in Nederland... Uh, dat die gewoon hun eerste asielverzoek mogen indienen. Maar als er dan een negatieve beslissing uh, opkomt dat we ze dan terug uh, sturen naar het land van herkomst... en dat we ze daar in veilige weeshuizen opvangen... op een manier zoals je dat eigenlijk in Nederland ook zou doen. Ja. Alleen dan voorkom je dus dat ze uh, ja, zeg maar hun eigen taal en hun eigen achtergrond vergeten... en dat ze uh, zeg maar, uh, te veel verwesteren. Ja, en dus de snel handelen in dat geval. Eén keer aanvragen, één keer afwijzen. Hoe zit het dan met eventueel beroep? Nou, dat kunnen ze dan van daaruit uh, nog doen. Ik bedoel tegenwoordig, uh, ze hebben toch meestal een tolkentelefoon nodig en zo. En dat kun je ook wel vanuit andere landen doen. Daar is nooit een hele grote uh, spoed bij. En je hebt tegenwoordig, nou ja, met, met, met Skype en zo kun je ook nog uh, met camera's... gewoon uh, uh, corresponderen, zeg maar, met je, met je advocaat en, en andere belanghebbenden. Goed, we gaan ook naar Tovek Dibi van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u wilt wat anders. Wat, waar, waar gaat u mee komen vandaag? Um, GroenLinks wil dat voor de kinderen, de minderjarige asielzoekers die nou eenmaal verwesterd zijn geraakt en hier geworteld zijn. Um, die wil ze liever um, op onze arbeidsmarkt, op onze vergrijzende arbeidsmarkt aan het werk zetten. Ze verwelkomen in plaats van ze wegstoppen in wezenhuizen. Zou u wat zien in het plan van de VVD? Namelijk om uh, problemen met kinderen zoals Mauro te voorkomen. Om ze uh, de, de, ja, de procedures in dat opzicht te versnellen en ze dus ook sneller terug te sturen als ze afgewezen worden. Ja, ik ga een soortgelijk voorstel doen in die zin dat wij de minister gaan vragen om ook te kijken naar de procedures. Die moeten sneller en duidelijker, zodat we kunnen voorkomen dat in de toekomst veel Mauro's en Sahar's ontstaan. Maar voor de groep die is ontstaan, um, uh, moet er ook een oplossing komen. En wat GroenLinks betreft is dat een kinderpardon. Hm. Het zijn ongeveer duizend minderjarige asielzoekers. We hebben ze keihard nodig, want uh, mevrouw Van Nieuwhuizen vertelt niet uh, bij haar verhaal dat... Um, er grote tekorten aan zitten te komen, dit soort jongeren opgeleid zijn... heel erg werklustig zijn, uh, waarom ze dan naar we weeshuizen sturen... in plaats van ze hier op de arbeidsmarkt aan het werk te zetten. Hmm. Maar daar komen we nu op, me mevrouw van Nieuwenhuizen. Want die groep die er nu al is, waar meneer Dibie het over heeft... die hier al langer is, ingeburgerd is, wat, wat vindt u dat daarmee moet gebeuren? Nou ja, die, uh, daar geldt gewoon het huidige beleid. en Daar moet gewoon uh, het recht zijn beloop hebben, zeg maar... En uh, ja, maar dan kom je dus wel tegen het probleem aan dat het voor de jongeren uh, gewoon heel vervelend is om uh, terug te moeten naar uh, het land van, uh, van herkomst. En is par en een pardon dan een, een oplossing? Is dan een pardon een oplossing? Uh, nee, een generaal pardon is, uh, is geen eerlijke oplossing. Uh, want dat zou je eigenlijk, dan zou je dus slecht gedrag, dat je uh, mensen die weten dat ze uh, niet mogen blijven en daar al die tijd zich ook eigenlijk op hebben moeten richten, dat zou je dan toch gaan belonen dat ze dan toch mogen blijven. Ja, we hebben het wel over kinderen natuurlijk, hè? Die natuurlijk ook vaak het slachtoffer zijn van de omstandigheden. Ja, maar goed, ze hebben natuurlijk altijd ouders of, uh, of voogden... Uh, die daar ook verantwoordelijk voor zijn en die daar mee op kunnen sturen. Oké. Okay. Ook nog eventjes naar het topic. Meneer Diebe, zou u mee kunnen gaan met het voorstel van de VVD... zoals uh, mevrouw van Nieuwenhuizen het vandaag gaat uh, inbrengen? Nee, het is te eenzijdig... Um... Kijk, wat het probleem is bijvoorbeeld in de zaak rondom Mauro... en heel veel andere zaken... is dat de overheid mede verantwoordelijk is voor de lange procedures. Er ja, maar als je bijvoorbeeld... die inkort, dan We is het natuurlijk... Ja, precies. Dan als, als je voor de nieuwe gevallen zo'n procedure zou inkort... zoals de VVD nu voorstelt, zou je met dat voorstel mee kunnen gaan? Ja, zeker. Zolang iedereen maar recht krijgt op een eerlijk proces. En ook het beroep afwachten in het land van herkomst... zou je daar ook in mee kunnen gaan? Nou ja, ik ben, bereid, ik ben bereid om daar open naar te kijken. Maar ik vind vooral dat we moeten nadenken over een, een nieuw perspectief op onze immigratiepolitiek. En die zal zich moeten richten op ook dat we ze nodig hebben op onze arbeidsmarkt. Dus um, we kunnen nu wel ons best doen om dat handjevol minderjarige asielzoekers... toch nog in een weeshuis te stoppen, um, terwijl we ze dringend nodig hebben. En um, de VVD zal ook daar een oplossing voor moeten vinden. Hmm. Mevrouw van huizen. Ja, dat hard nodig hebben. Als ik daar nog iets over mag zeggen... Ja, gaat u gaan. Uh, want we hebben nog niet zo lang geleden juist een alarmerend rapport gehad van Vluchtelingenwerk... dat juist uh, vluchtelingen die hier een status hebben gekregen... Uh, het slechtst aansluiting vinden op onze arbeidsmarkt. De groep daarvan is juist het grootst die in de uitkeringen terechtkomt. Dus daar zijn juist heel veel zorgen bij. Dus je kunt dat niet één op één zeggen dat die mensen dan hmm. nou juist de lacunes op de arbeidsmarkt gaan invullen. Nee, dat is juist het probleem. We moeten ze juist actief inzetten op onze arbeidsmarkt en opleiden. En als het gaat om de minderjarige asielzoekers, die zijn vaak heel goed opgeleid um, en heel werklustig. Goed. Nou, Daarover kunt u me vandaag met elkaar in debat. Enige toenadering nee, ja. is er wel over slagvaardig handelen bij nieuwe gevallen van kinderen die naar Nederland komen. Minderjarige kinderen. Cora van Nieuwenhuizen en Tofik Dibi, hartelijk, hartelijk, hartelijk dank. Ja, Goedemorgen. Het is uh, kwart over acht. Inmiddels is de terugkeer naar de gulden nou beter voor Nederland. PVV-leider Geert Wilders denkt van wel. Hij heeft het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research ingeschakeld... om een antwoord te vinden op deze vraag. Als het bureau tot dezelfde conclusie komt als hij... dan wil Wilders een referendum in Nederland over dit onderwerp. We schakelen met correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, wat is dat voor bureau, dat Lombard Street Research... Ja, een onderzoeksbureau met uh, wereldwijd kantoren doet macro-economisch onderzoek. Uh, voorspellingen over hoe de economie uh, in bepaalde landen wereldwijd zich zal ontwikkelen. Nou, uh, de, de, als je kijkt naar de lijst van associates en economen die uh, aan, aan dit instituut verbonden zijn. Ja, dat zijn mensen die vaak tientallen jaren ervaring hebben... Uh, ...in het bedrijfsleven of in de academische wereld. En ook afgelopen jaren veel uh, verschillende westerse regeringen... ...hebben geadviseerd over uh, hun economisch beleid. Uh, het, het bureau is opgericht door uh, de econoom Tom Congdon uh, eind jaren 80. Congdon kennen we nu vooral vanwege zijn uh, politieke werk. Uh, die stelde zich bijvoorbeeld vorig jaar kandidaat voor... De uh, UK Independence Party, nou, dat is een euroceptische partij... die wil dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie uh, stapt. Later zou hij ook nog een gooi doen naar het uh, voorzitterschap van de partij. Dan moeten we wel meteen bij zeggen dat deze meneer Cong Congdon... al uh, vijf jaar niet meer verbonden is aan Lombard Street Research. Tegenwoordig wordt hij uh, geleid door Charles Dumas. En dat is, ja, net zoals Congdon ook een uh, vervente eurocepticus. Hmm. En kun je daarmee zeggen dat dat onderzoeksbureau ook eurosceptisch is? Daar dat zijn er nogal veel van in Groot-Brittannië natuurlijk. Ik denk dat je voorzichtig moet zijn om die titel daarop te plakken. We uh, kunnen niet zomaar uh, ja, neerzetten als een club met een ja, politieke agenda... Wel kun je zeggen dat deze, dit onderzoeksbureau de afgelopen jaren rapporten heeft gepubliceerd... waarin ze dus duidelijk hun twijfels uiten over het voorbestaan van de euro. We hadden het al over Charles Dumas, de voorzitter van dit bureau. Nou, dit is een man die de afgelopen jaren herhaaldelijk heeft gezegd dat de euro een falend project is. En hij voorspelt ook dat de euro uiteindelijk uit elkaar zal spatten... Als je kijkt naar andere onderzoeken uh, of andere economen die eraan verbonden zijn. Christopher Smallwood, dat is een man die in het verleden verbonden was aan de Social Democratic Party. Dat is een pro-Europese partij weliswaar, maar hij is iemand die vorig jaar nog een... Uh, onderzoek publiceerde met de veelzeggende titel Why the Euro Needs to Break Up, waarom de euro dus moet op te houden te bestaan. En hij concludeert dat de Europese economie veel sneller zal groeien als alle uh, EU-landen hun oude munteenheid uh, zoals de gulden weer aannemen. En ja, dit is dus een club die wel uh, een dikke vraagtekens zet bij het voor voorbestaan van de euro. En hoe wordt het in Groot-Brittannië aangekeken tegen dit onderzoeksbureau? Zijn ze gerenommeerd? Ze zijn gerespecteerd vooral. Het is niet een van de grootste onderzoeksbureaus in Londen. Uh, wel zie je vaak dat de economen van dit bureau uh, optreden als commentator uh, in televisieprogramma's. Of ze schrijven opiniestukken in de verschillende kranten hier. Dus er wordt wel serieus geluisterd naar wat ze te zeggen hebben. Oké, okay. correspondent Arjen van der Hoorst, dankjewel. De nieuwe speler op de automarkt, de ANWB, gaat nieuwe auto's verkopen. Benieuwd wat de dealers daarvan vinden. Hoort u zo, eerste verkeersinformatie bij die ANWB. Jonse Hoka. Ja, maar zo op twee plaatsen. Op de A1 zijn ongelukken gebeurd richting Amsterdam. Onder meer bij Apeldoorn Zuid, en daar staat 5 kilometer. En daar is de ook dicht. En verderop bij Barneveld, daar staat er 8 kilometer. Maar daar zijn inmiddels alle rijstokken weer vrijgegeven. En verder is het extra druk op de A7 richting Amsterdam. Daar staat tussen Permanent Noord en Kloppenstaan de 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten voor half 9 is het vanaf 1 januari, dus bijna, mogen tandartsen zelf bepalen wat een vulling of bijvoorbeeld een kroon kost. Joris van der Kerkhof ging vanochtend maar eens langs bij tandarts van Geest in Hogerheide. Goed, in het kader van uh, het WIP-advies moeten we natuurlijk ook zorgen... dat we met schone handschoenen... Welk advies? Het WIP-adwerpgroep infectiepreventie. Handschoenen aan en daar komt het weer. Uh, dat uh, spiegeltje en uiteindelijk dat, uh, dat haakje ook. Uh, ja, ja, u kwam heel ontspannen binnen. Ja, inderdaad. Bent u er nog steeds? Oh, sorry? Wat zijn... wat bent u nog steeds? Want ja, uw schouders ja, ja. zijn een beetje omhoog... en uh, uw, uw lippen zijn toch een beetje gespannen. 20 jaar en ik heb het volste vertrouwen in... Uh... Mijn tandarts. Ja. Nou, we gaan kijken. En het normale riedeltje is dat we eerst kijken van... Uh, is er goed gepoetst? Hoe ziet het tandvlees eruit? Want we werken graag. Ik ben niet lui. Maar het liefst doe ik de hele dag niks... omdat mijn patiënten goed poetsen... geen uitgebroken vullingen hebben of geen gaatjes. Nou zijn we hier, uh, dat klinkt allemaal prachtig hoor. Nou zijn we hier, gaat u rustig verder met die haakjes. Wat hebt u veel vullingen meneer? Ja, dat komt uit het verleden. Oh, ja, ja. die resultaten uit het verleden. Zorgen voor uw gebit van nu um, uh, en van in de toekomst. In januari gaat het allemaal anders worden. Um, uh, gaat u nu een offerte hier vragen uh, uh, bij uw tandarts... en gaat u dan bij de andere ook een offerte vragen... en dan gaat u voor de goedkoopste kiezen? Uh, ik denk dat we eerst even de ontwikkelingen afwachten... en kijken wat het voor gevolgen heeft. Uh, zeker naar de zorgverzekeraar toe. Wat hij gaat doen het komend jaar. Naar aanvullende verzekering, premies en de vergoedingen die daarvoor komen te staan. Ja, maar... u, u, u staat denk niet van, de... nou, ik blijf altijd bij Van Geest. Uh, als een ander goedkoper is, zou ik daar wel eens naartoe kunnen gaan? Uh, ik denk dat voor mij kwaliteit uh, prevaleert boven de, de behandeling. Hè? Dus, of de tarieven. Dus ik denk zeker uh, dat voor mij kwaliteit uh, boven alles gaat. Dan mag het wel wat duurder zijn. En dan mag het voor mij iets meer kosten, eventueel. Ja. Dit zijn van die gebitten die je als standaard graag ziet. Af en toe een beetje schoonmaken, een beetje aanslag weghalen. En verder niet te veel gedoe. We is... hopen dat die blijft. Uh, en hopen dat hij blijft. Maar ja, dat is dus aan de tandarts. He. Die moet duidelijk maken van... Uh, we vragen geld voor onze verrichtingen... maar daar moeten we ook uh, diensten voor leveren. Nou, als de patiënt tevreden is met onze diensten... en ik doe bijvoorbeeld patiënttevredenheidsenquêtes... om dat vast te stellen. Ja, dan blijft de patiënt. En de patiënt, meneer zegt het net al... hij gaat niet lopen voor het laatste dubbeltje. En dan moet ik zorgen... Dat het goed blijft. En hij zegt dat hij niet zenuwachtig is. Maar die handen, die vingers, die gaan zo uh, op en neer. Ja. Nou ja, goed. Ik ga naar een collega van u. Die schijnt iets duurder te zijn. Maar goed. En die heeft niet zo'n grote praktijk. In ja. Roosendaal rijden. Dank u wel. Daar raadt hij op naar de volgende. Joris van der Kerkhoff is vanochtend bij de tandarts. Ja, en dan de ANWB als autodealer. Het is voor het eerst dat een grote organisatie zich gaat richten op het online verkopen van nieuwe auto's. ANWB ziet een gat in de markt en belooft kortingen tot wel 7%. De directeur van Woerkom zegt dat hij de stap onder meer zet, omdat ANWB-leden een hekel hebben aan onderhandelen met autodealers. Ja, mensen voelen zich onzeker. Hè. Meer dan 60% van de leden zegt dat uh, we vinden dat onplezierig dat, uh, dat gedoe. Uh, regel dat uh, voor ons. En we hopen op die manier uh, veel uh, leden te kunnen helpen. Het is eigenlijk dus een nieuwe markt. En die hele stormachtige ontwikkeling van internet... is het uh, verkopen van auto's, van nieuwe auto's... eigenlijk nog een onontgonnen terrein. En daar gaan we nu aan beginnen. Ben ik nou heel ouderwets als ik zeg... je kunt alles via internet kopen... maar een auto, daar wil je toch eerst een proefrit mee maken? Dat hoort toch bij de voorpret? Ja, zeker. Sommige mensen vinden het heel leuk... om op uh, zaterdag of zaterdag gun langs uh, showrooms uh, te rijden. Maar we zien allemaal, we hebben tijd... Uh, Gebrek willen onze tijd zo goed mogelijk besteden, en daar kan de voorbereiding en de aankoop via internet heel goed bij helpen. Wat is nou het grote voordeel voor de consument? Nou, het is gemakkelijk en wat interessant is, het voordeel is ook goed kan je normaal gesproken in een winkel 3 tot 4 procent korting krijgen. Wij doen er nog wat extra voordeel bovenop. En meestal komt dat dan in de buurt van de 7 procent. Maar dat kan ik natuurlijk zelf ook, als ik scherp onderhandel. Misschien wel 8. Maar er zijn zeker mensen die het heel leuk vinden om, om daar tijd en energie aan te besteden... We geven absoluut niet de beste prijsgarantie, maar we geven er wel bij aan. Dus echt een hele mooie scherpe prijs die je niet altijd even makkelijk zal krijgen. Een auto kopen via internet, dat is al betrekkelijk normaal als het om een tweedehandsje gaat. Marktplaats.nl staat er vol mee. Maar online een nieuwe auto kopen, dat is nog ongebruikelijk. En lang niet alle automobilisten staan daar al open voor. Nee, als ik een auto koop... Die wil ik in rijden, die wil ik hem voelen, wil ik hem ruiken van binnen. En dat kan ik niet via het internet. Kijk, we weten allemaal, er is zoveel zwindel en ruttigheid. En met de klok knoeien, met de, met de kilometerstand en zo. Kopen via het internet is goed voor een aantal producten. Ik denk aan een, een telefoon, ik denk zelfs aan een iPad en zo. Maar een auto vind ik wat anders. De ANWB, die wil ermee beginnen. Daar kan ik wel mijn leven, ja. Ja, dan vertrouwt u het ineens. Ja, ik bedoel uh, niet uh, een of ander internetbedrijf, maar AWB er staat wat achter natuurlijk. Hè, en die kunnen zich geen geintjes voor rollen over. Tom Coronel is autocoureur en ondernemer. Ja. Hij heeft de afgelopen jaren een compleet internet-imperium gebouwd. Ja, het is eigenlijk meer zo per ongeluk zo gevallen. Als ik een leuk product tegenkwam, dan, uh, dan bouwde ik een website eromheen. En, ja, en daar is dit uitgegroeid. En hij is ervan overtuigd dat in principe alles via internet te verkopen is. Koelkast.nl, wasmachine.nl, uh, koffiedisca... Koffiezetapparaten, wasmachines, games, televisies, barbecues... kinderzitjes, sneeuwkettingen. Kettingen.com. Auto's verkoopt hij nog niet... Maar hij vindt het logisch dat de ANWB dit ziet als een gat in de markt. Ik weet toch wat ik kan verwachten van mijn BMW. Ik doe het optielijstje aanvinken en uh, lever me af. Dus het klinkt volstrekt normaal dat we dat over een paar jaar allemaal doen? Voor mij wel, ja. Ik denk voor de oude garde zal het even slikker zijn. Wat denk je van social media, wat er nu allemaal gebeurt? Gaat hard hoor. Moet eens kijken wat de laatste tien jaar is gebeurd. Clem Diekman werkte voor vier automerken... en runt tegenwoordig een bedrijf dat de autobranche analyseert. Hij schat in dat het initiatief van de ANWB de Nederlandse autobranche flink zal opschudden. De traditionele autohandel, de autofabrikanten voorop, zijn niet erg actief op internet. Helemaal niet zelfs investeren en blijven investeren in het traditionele netwerk van autoshowrooms met persoonlijke verkoop. We hebben internet altijd wat links laten liggen. houden ook niet van initiatieven waarbij merken naast elkaar staan. Dus hun merk naast vreemde, concurrerende merken. En dat is juist waar internet om draait. Hè? Alles op een rij, naast elkaar, door elkaar. Precies. De internetconsument wil een compleet overzicht hebben. Wil van achter het scherm in de huiskamer de totale markt kunnen overzien. Als dit een succes wordt... Dan is er dus één partij die gaat groeien. Dat betekent ook meteen dat er andere partijen gaan verliezen. Zijn dat de dealers? Ja, dat zullen met name uh, de wat kleinere dealers zijn. Die bedrijven staan voor de toekomst uh, onder druk. Nou, wij gaan er eens over doorbomen met Erik Tak, voorzitter van de, de BOVAG auto dealers. Meneer Tak, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je hoorde, die laatste spreker zegt dat uh, de, de autobranche internet heeft laten liggen. Klopt dat inderdaad? Hebben ze een kans gemist? Ik denk dat het meevalt. Uh, veel dealers hebben een eigen website. Uh, importeurs hebben een eigen website. Uh, er zijn diverse online activiteiten. Het is meer aan de klant. De klant is er niet klaar voor. Het is een uh, grote investering. Zeker in relatie tot je, tot je jaarinkomen. De klant wil zekerheid hebben waar hij zijn auto koopt. En er zal toch de dealer blijven. Wat vindt u ervan dat de AWM daarmee uh, gaat beginnen? Die kan blijkbaar die investering wel doen. Gaat die iets van de markt van u afromen? Uh, nee, we zijn al een tijdje in gesprek met de ANWB. We hebben daar uh, goede afspraken mee gemaakt. Het is zo dat de klant gaat straks gaat bepalen waar hij de auto gaat halen. Uh, dat is de dealer. De dealer naar keuze van de klant. Uh, de dealer gaat ook factureren. Hij gaat de auto ook afleveren. Dus de dealer blijft nog steeds de belangrijkste schakel in dit uh, initiatief. Maar ANWB zegt dat ze daar geld ook wel mee gaan verdienen. Dat loopt dan de dealer dus mis. Nee, het is zo dat de klant krijgt de korting rechtstreeks van de dealer... En de kosten van de AWB worden verhaald op de importeurs. Dus de wielmaakt de normale zaak zoals hij ook nu vandaag doet. Aha, dus het zijn de importeurs die het gaan voelen, zegt u eigenlijk? Uh, financieel wel, ja. ja. Uh, we hoorden het de Guido van Voorkamp van de ANWB ook zeggen... dat mensen zich onzeker voelen, onplezierig... als ze tegenover een autoverkoper staan in de showroom. Herkent u dat beeld? Nee, dat zal een kleine groep zijn. Uh, de meeste komen nou, zijn... Nou, een kleine groep zeer... heeft, heeft u het onderzoek van de ANWB niet gezien. Het gaat om 60%. Uh, 60% wilt uh, hulp bij je aankopen, die zijn niet onzeker. Kijk, iedereen die wil natuurlijk als je een auto gaat kopen... nogmaals, is een grote investering, helaas dat je inkomen... Uh, je wil zekerheid hebben over de juiste keuze. Mm. En bij de juiste keuze maken gaat, gaat de ANWB helpen met hun uh, top 10 lijsten. Hm. Maar dan mist u toch iets, dan geven de dealers toch niet voldoende informatie... dan kunnen ze daar toch blijkbaar niet de juiste keuze maken? Uh, de dealers weten natuurlijk alles van hun eigen merk... Uh, als jij een uh, vergelijking wil maken uh, tussen verschillende merken... gaan vaak de meeste mensen gaan nu op het internet zoeken met diverse uh, sites over auto's... en maken hun eigen keuze. Een bepaalde groep zal daar graag hulp uh, bij nodig hebben... maar het gros nog steeds gaat uh, graag naar de dealer... en uh, is daar, uh, heeft daar plezier in om de auto uit te zoeken. Nou, dat, dat komt toch niet overeen, moet ik toch even corrigeren... met het onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt dat 60% van de leden het kopen en verkopen van een auto... als onplezierig ervaart bij een dealer. Is dat niet iets wat u zich aan moet trekken? Um, nee, nee. Oh. Het, het, het, het is onverklaagd. <laughs> u neergeert die uitkomst. Uh, het is onverklaagd, ik, ik heb daar niet de, de exacte vragenlijsten bij. Ja. Kijk nogmaals, het is natuurlijk een, een, een zware investering voor dealers, voor, voor mensen. Dus ik begrijp dat mensen daar aandacht aan besteden en hulp bij nodig hebben. Uh, zeer veel mensen geven juist aan het plezier te vinden om in die zooms te komen, om de ouders te, te voelen, te proefrijden en dat soort zaken. Ja. Dus het, het, het zit hem vooral op het koop, in het koopmoment volgens mij... dat mensen het nog wel spannend vinden, hè? kan ik me zo voorstellen. Ja. Ja. Nou, um, dank voor uw toelichting, snelle toelichting. Erik Dak, voorzitter van de BOVAG, autodeal. Graag gedaan. Doei. Tot ziens. Houdoe. Groeten. Adieu's. Nederland heeft afscheid genomen van de strippenkaart. Wij reizen nu allemaal met de OV-chipkaart. De strippenkaart kunt u vanaf nu dus nergens meer gebruiken. Laat u niet verrassen...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 Griekenland uit de euro is geen optie, zegt Papadimos. En politie New York ontruimt kamp Occupy Wall Street. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Onder geen beding zal Griekenland de euro verlaten. De munteenheid is belangrijk voor de verbondenheid met Europa en voor de Griekse economie. Dat zei de nieuwe Griekse premier Papadimos gisteravond in het parlement. Voor hem is de euro de enige keuze. Papadimos kondigde verder aan dat het begrotingstekort van Griekenland... dit jaar boven de 9 uitkomt. En dat betekent volgens hem dat er meer moet worden bezuinigd. Oppositieleider Samaras heeft al gezegd dat hij dat niet zal accepteren.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 Volgens burgemeester Blomberg is de ontruiming tijdelijk. De gemeente wil onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Hoe lang dat gaat duren is niet duidelijk. Sinds september bivakeren zo'n 200 demonstranten in het New Yorkse park uit protest tegen het financiële systeem. Sommige regionale kranten zullen er vandaag wat anders uitzien. Uitgeversconcern Wegener kampte gisteravond en vannacht met een technische storing. De kranten kregen hun pagina's niet bij de drukker. Vooral het Brabants Dagblad en de Gelderlander zijn getroffen. Volgens hoofdredacteur Kees Pijnappels van de Gelderlander... kunnen de abonnees vanochtend voor verrassingen komen te staan. Een dunner krantje dan normaal. En het is een samenraapsel van, van, van, van pagina's van de verschillende edities. Dus, eh, nou ja, voor sommige mensen gaan misschien een nieuwe wereld open... Want mensen in de krijgen bijvoorbeeld een paar naar de en omgekeerd. De storing is inmiddels verholpen. Wegenen gaat ervan uit dat alles morgenochtend weer normaal is. Daar 50 tussen Eindhoven en Nijmegen is vannacht enkele uren dicht geweest. De politie had de snelweg nodig voor een reconstructie. Drie maanden geleden was er een ongeluk op die weg een vrachtwagen reed achterop een stilstaande auto en daarbij kwam een vrouw om het leven. De politie probeerde de omstandigheden waaronder dat plaatsvond na te bootsen.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 Over een half uur gaat het alarmnummer voor dierenleed open. Nummer 144 is dan bereikbaar. En dat is opvallend, want de dierenpolitie... die die meldingen zou moeten onderzoeken... gaat pas volgend jaar aan het werk. En daarom geeft de politie de meldingen nu door aan de dierenbescherming. En die handelt de meldingen ook af. Om een voorbeeld te noemen van een hond in een, in een, in een, in een achtertuin... in een veel te klein hok in zijn eigen uitwerpselen... dan uh, ga ik ter plaatse. En is de huisvesting op zo'n moment... Uh,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 Het wordt dan 5 graden in het noorden tot hooguit 9 graden in het zuiden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het zuiden, kon nog plaatselijk dichte mist voor. Nog een paar opvallende files op de A1 richting Apeldoorn komen met Hengelo. Dan staat tussen Twello en Af het Vors nog 4 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij vrij druk op de A4 naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen Leiden en Hoogmade. Nog opvallend via door een ongeluk op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Daar staat bij Eersel nog 2 kilometer. Het solide verankeren van vermogen is er niet eenvoudiger op geworden. Voorheen veilige havens kunnen zomaar veranderen in zinkende schepen. Gelukkig is er een nieuw betrouwbaar baken. Giedersse punt nu.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 En haar vader kon niet meer, haar moeder wilde niet meer. Een gesprek met de directeur van de Vereniging Vrijwillig Levenseinde. Kijken dus. Altijd wat 5 over 9 bij de NCRV op Nederland 2. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management drives. Mastering leadership. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Makers van de grootste Nederlandse films zijn verrast... laten we het zomaar even noemen... over het gebruik van hun werk in een stripboek. In dat stripboek met de titel Film Varen worden bekende Nederlandse films verstript. Maar dat gebeurt zonder toestemming van de makers. Daar gaan we over praten met de producent van films... als Soldaat van Oranje en Turks Fruit, Rob Hauer. Meneer Hauer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heeft u inmiddels contact gehad met de makers van het stripboek? Nee, ik heb gisteren voor de eerste keer in de Volkskranten hierover gelezen. Nooit eerder van gehoord en ook zeker niet van het Filmfonds. Uh, stond in de krant dat hij deze hele actie uh, dirigeert. En wat vindt u van dit initiatief? Laten we het daar eerst maar eens over hebben. Wat vindt u van het idee om zo'n stripboek te maken met op iedere pagina een verstripping van een bekende Nederlandse film? Gewoon op zich vind ik dat best een leuk idee. Maar uh, dat hangt helemaal vanaf hoe het uitgevoerd is... en hoe de makers dan communiceren met de filmmakers. Want ze, ja, ze kanibaliseren die filmwerken natuurlijk. Ze hmm, ja. maken daar gebruik van kan. ik is misschien te hard uitgedrukt, maar dat komt er wel op neer natuurlijk. Maar zonder, toch... die is... zonder, die films, zonder die films zou er natuurlijk geen strijdboek kunnen komen. Nee. En aan de andere kant, het is toch een eer, meneer Houwer, dat uh, de films op deze manier geportretteerd worden? Of ziet u het zo niet? Ik weet het niet. Ik weet niet wie, die, wie, de, wie de keuze gemaakt heeft. Het is, het is niet bekend wie die films uitgekozen heeft. Of dit een terechte keuze is. Of dat het een willekeurige uh, keuze is van degene die dit uh, opgezet heeft. Dus dat kan ik niet beoordelen. Dus je moet het eerst maar zien wie er allemaal in staan. En wie erin zou staan. En dan het allereerste. is dus natuurlijk dat je de toesteun moet vragen van die filmmakers. In mijn geval gaat het om drie films heb ik gelezen hoor, dat is soldaat van Rijn, Turks fruit en de vierde man. Mm -hmm. Het komt erop neer dat u eigenlijk graag even gebeld had willen worden hierover. Nou, dat is het allerminste, maar een mailtje had je kunnen verwachten met een vraag, vind dat een leuk idee, A en B, wie je daar meedoet. Nou ja, daar had ik er natuurlijk serieus naar gekeken en ik kijk er nog steeds serieus naar. Dus ik heb wat ik gedaan heb gisteren toen ik dat gelezen heb in de krant, heb ik een mail naar... Uh, Film voor gestuurd en om opheldering gevraagd. Hmm. Aan de andere kant, het gaat natuurlijk om één pagina-strip waarin de hele film wordt uh, getekend. Dus van het originele draaiboek zal wel niet, uh, niet veel overblijven. Uh, uh, zou u het ook vervelend vinden als er, als er misschien een, een komische of, of cynische benadering zou zijn van de film in die pagina? Nee, hoe zou u dat vinden als u het boek geschreven zou hebben? Ik denk het wel. Je, je moet daarom zeggen, je moet communiceren met de makers hoe dan deze samenvatting eruit ziet van zo'n film. Ja. Als, dat, als dat cynisch of vervelend is, dan doe je natuurlijk niet mee. Maar met overleg zou u wel mee willen werken? Ik, in principe wel, maar ik, ik moet het herhalen: ik ben niet gevraagd, ik wist nee. van niks. Ik was behoorlijk overdonderd. Ik las dat uh, collega's van mij, Alex van Bammerdam of Dick Maas bijvoorbeeld, dat die ook zeer geschokt waren en met, uh, met stappen dreigen. Nou, zover ga ik dus niet. Ik wil eerst wel eens even opheldering. Misschien bellen ze nog. Meneer ja, Hauer. Ik ben dus u, u bent te bereiken, hebben we gemerkt. Ja hoor. Hartelijk dank voor uw commentaar. Ja, tot Goedemorgen. Nummer te krijgen hier bij de NOS. Tien minuten over half negen. Amsterdam heeft zijn Ben Brilgala. Rotterdam heeft natuurlijk de Beb van Klaveren Memorial. Waar het in de hoofdstad profboxers zijn, komen in de Maastad amateurs in actie. Nou, dat evenement is alleen op uitnodiging te bezoeken. Kaartjes zijn niet te koop. Gelukkig stond onze verslaggever Floris van Hoeren op de gastenlijst. Het topsportcentrum in Rotterdam werd vervuld met mensen die waren uitgenodigd. Vooral Rotterdammers. Zo was er een minister van Justitie. Pep van Klaver is natuurlijk een, ja, dat is een fenomeen. Het is een idool. En, uh, dit is natuurlijk toch uh, Rotterdam. En uh, ja, ik ben uitgenodigd een tijd geleden. Dus ik zei, dan gaan we even kijken. Er was een autocoureur. Vrouwenboxen is nieuw voor me, maar uh, die andere competities uh, zien er goed uit. Ik denk dat je hier wel het nationalistische gevoel krijgt natuurlijk. Nederland moet winnen. En dat, uh, dat heb je daar in Amerika niet. Er was een dichter. Bert Verklaver was een bokser waar ik een boek over heb geschreven. Waarschijnlijk de beste die, uh, die uh, Nederland heeft voortgebracht. Hier in Rotterdam zeker. Want hij verslaat ieder jaar. Met straatlengte, Erasmus, als het populairste Rotterdam, nog steeds. En er was een zanger. Ben je hier Rotterdam Op het Noordplein, op Maar het ging vooral om de boxers. En namens Nederland mag ik u aankondigen de volgende boxers. In het blauw, Juliano Wistiner, Rafik Harotunjan. Maricelle de Jong. Speciale aandacht was er voor de vrouwen die hier succes hadden drie weken geleden bij de Europese kampioenschappen. Jullie zijn niet stout geweest, maar jullie hebben iets fantastisch gedaan de afgelopen, afgelopen maand. Jullie hebben op de Europese kampioenschappen onwaarschijnlijk goed gepresteerd. Ik wil een ontzettend applaus voor de Europese kampioenen. Hoe lang ben je de Europese kampioen? Uh, drie weken. Hoe zijn die drie weken geweest? Uh, druk. Ja, uh, leuke aandacht natuurlijk. Uh, op mijn boksschool ook een leuke huldiging gehad. Dat echt een, een verrassing voor me. was. En uh, ja, daarna gewoon weer de draad op pikken en het uh, ja, normale leven weer doen. De draad heb je opgepikt. Hoe nu verder? Voorbereiden voor uh, de kwalificatie voor, uh, voor Lim Spelen volgend jaar. Dat wordt een pittig duel met Noes Chafontein. Nou, ze willen ons niet elkaar laten boksen, maar dat gebeurt natuurlijk wel bij ons kampioenschap. Maar het belangrijkste is uh, dat we uh, wat ze zeggen dat we naar een paar toernooien gaan in, uh, in het buitenland. En uh, ja, we moeten zo, uh, zo goed mogelijk uh, presteren op die toernooien. En degene die het beste presteert, die mag daar naartoe. Geef maar een oorverdovend applaus. Hier is Naomi Olinski. Ah. Nuska, je had hier moeten staan, maar uh, blessure. Ja, helaas. Uh, afgelopen donderdag tijdens de training opgelopen. En, uh, ja, ik weet nog niet precies wat het is, maar dat ik niet kan boksen op dit moment, dat is wel uh, duidelijk. Tijdens de Europese kampioenschappen mocht je geen gebruik maken van je eigen coach. D daar moest je eigenlijk mee aan de gang, naar uh, de finale. Ja. Is daar nu duidelijkheid in gekomen? Heb je bijvoorbeeld met de bond gesproken? Ja, in die zin heb ik wel met de Bond gesproken over hoe het nu verder moet, ja. En uh, ja, zoals ik al zei, ja, we zijn echt bezig nog een beetje aan het kijken hier en daar, uh, hoe daar invullingen in te geven. En uh, ja, dat gaat wel de goede kant op. Want je gaat niet meer trainen met Tom Dunk? Uh, nou, daar, ja, ik heb al een tijd niet meer bij de, zijn sportschool in ieder geval getraind. En uh, uh, ja, ik zal binnenkort bekendmaken hoe het wel gaat, maar uh, ja, ik... ik uh, ja, zoals ik al zei, het is gewoon tijd om een nieuwe, nieuwe route uit te stippelen. En daar zijn we gewoon mee bezig. En uh, dat is niet de route die ik uh, voorheen heb gevolgd. Heb jij het gevoel dat je, dat je er harder voor moet knokken nu? Nou ja, het is nu even een overgangsperiode. En het is ook fijn dat het deze periode is. Want ik kom nu even geen groot toernooi. Dus het is even allemaal uitvogelen hoe en wat. En, uh, maar ik heb wel uh, ja, heel veel uh, vertrouwen in de toekomst. Want er zijn nieuwe dingen inderdaad in, uh, ja, ze aan het opbouwen. En dat ziet er allemaal wel heel uh, goed uit. Want heb jij wel het gevoel dat de bond volledig achter je staat? Jawel, ja, er zijn natuurlijk eerder wat beslissingen genomen en dingen gedaan uh, waarvan ik dacht van ja is het nu nog mogelijk voor mij om te presteren. En uh, ja ik moet wel zeggen dat we op dit moment wel weer uh, ja dat dat wel weer beter gaat. Ook vanuit NOC NSF uh, voel ik toch wel vertrouwen en uh, ja dat zij er toch ook wel goed in mee willen werken zeg maar dat ik een uh, goede kans kreeg. Nuska Fontijn moest dus geblesseerd afzeggen. Ze werd vervangen door Naomi Olensky. En dat allemaal onder het toezicht oog van onder andere Ivo Opstelte en Jules Dilder. We gaan nog even door over het online auto kopen. Waar de ANWB hier plannen voor heeft. Nee, die gaan er sterker nog mee beginnen. Gaan we zo met onze internetdeskundige Roland Stekelburger bespreken. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Sehoka. Het hele land komt nog steeds, behalve in het zuiden, nog plaatselijk dichte mist voor. En vanwege de mist zijn de spitsstroken op de A9 nog steeds afgesloten richting Amstelveen. Daardoor is het nog extra druk op de A9. Tussen Beverwijk en Bad Oeverdorp is het nog langzaam rijden en stilstaan. En nog vrij druk op de A4 naar Amsterdam. Daar staat tussen Leidsendam en Hoogmaat nog een file van 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Door naar Joris van der Kerkhof. Die is gaan reizen vanochtend van Hogerheide naar Rome naar een wat kleinere tandartspraktijk, hè, Joris? Ja, een kleinere eh, tandartspraktijk. Nu een drie sterrenpraktijk. Eh, meneer Hurks heeft het goed voorbereid, hè, wat hij vandaar, vanochtend zou gaan zeggen. Normaal, als je een briefje erbij houdt, als er geïnterviewd wordt, dan trek ik die weg. Nou, nou heb ik hem nu hier al. U wilt voor een extra ster gaan, eh, want de kwaliteit is nu goed. Ja, we zitten in de uitzending. Maar ik ga voor beter waar nodig en waar de patiënt om beter vraagt. Nou... Het gaat vanochtend in de uitzending over tandartsen... over dat de tarieven vanaf 1 januari eh, vrij zijn. De minister geeft aan dat als jullie enorm hoog met die tarieven gaan... dan gaat het experiment wat voor de komende drie jaar is afgesproken... dan hou ik daarmee op. Ja. Gaat u enorm omhoog nee, om die extra kwaliteit, die extra ster te krijgen? Ik ga in principe alleen gemiddeld met de inflatie omhoog. Natuurlijk met excessen, Goed dat, maar daar staat ook op mijn tarieflijst. Um, ik denk dat de minister niet bang hoeft te zijn voor tariefverhogingen. We zijn er heel transparant in. En ik zou eigenlijk ook willen aanraden aan de verzekeraars... ben ook transparant met uw tarieven. Wij zijn dat ook. En... Want, de, want u zegt eigenlijk de verzekeraars, jullie maken daar een puinhoop van. Je kunt nee. niet zien wie wat betaalt, hoeveel betaalt en hoe dat verder gaat. Nou, Het punt is, onze tarieven zijn in vijf jaar met 6,5% gestegen. De consumentenindex met 9%. De tarieven van de zorgverzekeraars met 16% gestegen. En de vergoedingen zijn gezakt. Ja, dus, dus uiteindelijk, <laughs> om het maar zo te ja. zeggen, hun zijn de zakkenvullers. Ja, inderdaad, het zijn de grote zakkenvullers van, uh, van de zorg. En ik vind dat beter uitgezocht zou moeten worden waar die stijgingen vandaan komen. En ik kan als tandaard zeggen, in ieder geval van mijn praktijk... ik heb eerlijke tarieven, de mijnen gaan met een schappelijk bedrag omhoog... met 3% inflatie is hoog dit jaar, daar kan ik natuurlijk niks aan doen... Maar ik, nou ja, je kunt ook zeggen: van de, uh, mensen zitten op de ja. nullijn. En ik blijf zelf ook, ik ben solidair met mijn patiënten. Ik blijf zelf ook op de nullijn zitten. Zeker. Alleen wat ze bij mij volgend jaar ook erbij krijgen, is een betere service. Uh, niet zozeer in een. Die is kop. nu niet goed. Nee, zeker. Die is hartstikke goed. Alleen ik wil. Ik heb nu een drie sterren praktijk. Ik wil voor vier sterren gaan. Ik wil meer digitaliseren, meer met e-mail werken, digitale afspraken. Ik wil meer service bieden in de tijdens weekenddiensten. Ik heb nu al een avond, daar wil ik ook wel meer mee doen. Nou goed, en dat zijn uh, de zaken. Dat, dat soort dingen kunt u dan, uh, als, als u ook uw prijzen uh, wat meer zelf kunt gaan bepalen... dan gaat u ook wat meer uh, patiëntvriendelijke dingen doen. Dat is s'avonds open, dat de kinderen niet altijd vrij moeten nemen van school. Op zich gaan we niet meer open s'avonds. En ik ben al heel patiëntvriendelijk. Nou, oké. Maar we kunnen bijvoorbeeld een extra assistente aannemen. Uh, S'avonds meer doen in dezelfde tijd. En dat komt de patiënt zeker ten goede. Nou, uh, als het over transparantie gaat. Alles mag transparant als die tanden maar niet transparant worden. Ja. Dat is meer erg om door te, doorheen te kijken. Joris van der Kerkhoff vanochtend in de tandartsenstoel. Je hoort er uh, later meer over. Tien voor negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Deze tijd, dinsdag, is Roland Stekelenburg hier te gast. Internetdeskundige uh, Roeland, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, welkom. We hebben het vanochtend over uh, initiatief van de AWB om online auto's te gaan verkopen. Kan dat wat worden? Ja, absoluut. Uh, ik, ik geloof daar heilig in. Auto's zijn gewoon een commodity, een gewoon product geworden. Vooral de simpele auto's die mensen gewoon online gaan kopen. Die hoef je het, niet te passen? Het past volledig in een trend die we overal zien. Uh, kijk, als je uh, tien jaar geleden had gezegd... dat er geen enkel reisbureau meer in de Nederlandse straten zou zijn... dat was vroeger ook een belangrijke aankopen. Dan ging je vliegen en dan moest je duizenden gulders uitgeven. Dan ging je naar een reisbureau, dan moest je uren uur in de rij staan... kreeg je slechte koffie uit plastic bekertjes. En mooie folders. En mooie boeken, folders. Ja. En dan uiteindelijk nam je die zwaarwichtige beslissing om ergens heen te gaan. Auto's, exact hetzelfde. Slechte koffie, 60% van de Nederlanders zegt in dat ANWB-onderzoek... dat ze ook nog vervelend vinden... En, uh, onplezierig bij die autodealers. Nou, met alle respect, maar als je gewoon een klein autootje nodig hebt... ze zijn allemaal hetzelfde, ze, zien, ze doen het allemaal goed. Dus waarom zou je naar een dealer gaan om dat te kopen? Maar toch... Uh, ze zijn niet de eerste bij de ANWB. Je hebt Auto.nl, NieuweAutoKopen.nl. Ja. Dat gaat toch niet zo heel hard daar ja, die zijn. ik? Die klopt, twee zijn... auto's per week of zo? Die zijn net begonnen. Uh, dat, is ook, dat zijn nieuwe initiatieven waarvan mensen denk ik toch nog twijfelen hebben. Klopt dat allemaal wel? Hm. Uh, je committeert je toch aan een flinke uitgave bij zo'n site. Dus ik denk op het moment dat de ANWB dat doet... als gerenommeerd merk uh, met de top 10 lijstjes... Iedereen die ook nog zegt de van de nou, ANWB. Ja. die auto's zijn allemaal prima. Bestel ze hier, betaal hier... Ik geloof absoluut dat dat gaat werken. En toch, denk ik, heb ik de illusie... in de showroom bij de autoverkoper er nog wat van de prijs af te praten. Ja, of maar dat leren dus, bekleding erbij te brengen. Het is alleen maar uh, zo dat als je dat niet doet dat je heel dom bent. Want die autodealers die hebben allemaal de, een vaste marge die ze eraf kunnen. Ja, maar dat mis je dan toch als je internet in je auto koopt. Ik, ik denk dat er op termijn nog een paar hele grote showrooms per merk overblijven. Waar je het proefritjes kunt maken en in die auto's kunt zitten. En dat je de aankopen en het uitzoeken van je bekleding en je wieldoppen. Dat je dat gewoon online gaat doen. We nou, spraken wij net iemand van de BOVAG. Eh, en we legden hem voor. We hebben toch het idee dat eh, de dealers een beetje de slag gemist hebben als het om in Gaat. Dat, dat werd ontkend. Hoe, hoe, hoe kijk jij aan tegen uh, de verkoop via internet en, en de dealers, hoe, ze, hoe, hoe die daarin staan? Ja, voor mij past dit gewoon in een trend. Uh, ik noemde net het voorbeeld van de reisbureaus. De, hmm. uh, de banken zien we niet meer in de winkelstraten met kantoren. Al die producten die je vroeger gewoon ergens kocht met bij een verkoper, iemand die je hielp die gaan mensen in toenemende mate online kopen. De dealers uh, hebben die slag ook gemist... want ze hebben daar geen enkel initiatief genomen op dat gebied. De merken trouwens ook niet. Dus je ziet nu dat uh, partijen als de ANWB... Uh, ja, heel goed gepositioneerd zijn om deze handel over te nemen. Ik weet ook niet of het heel erg is voor de dealers. Ze gaan deze slag helemaal missen... Uh, maar ze leven toch al vooral van de reparaties. Dus het zal ook deze branche op zijn kop zetten... net als alle branches waar internet naar binnen dendert gaan we het nu over gedrukte media hebben. Roland, want Sanoma Media komt vandaag met een eenmalige glossy over Twitteren magazine glossy. Ik heb hem hier. Tweets. Zo. Je hebt hem daar. Ja. Voelt dat niet raar aan iets over Twitter op papier? Ja, maar we zijn allemaal wel eens nostalgisch hè? dat je denkt van ik zit altijd <laughs> achter de computer, maar nu gewoon een blad over Twitter. Ja, ik vind dat eigenlijk wel heel leuk. Wat staat erin? Um, er staan allerlei uh, tips en tricks, trucjes in van uh, ja, wat voor telefoon werkt het beste, de Twitter etiketten, wat wel, wat niet. Het belangrijkste onderdeel is een uh, top 200 van uh, belangrijkste Nederlandse twitteraars. Oké, okay. en, en hoe bij? kom je daarin? <laughs> ja, dan moet je heel veel twitteren, Lara. Jij staat er ook niet in, ik heb niet? net even gekeken. Of misschien heb ik niet goed gekeken hoor, oh, want no. het wordt vandaag pas officieel gelanceerd. Um, Jij dan Roland? Nee, ik sta er ook niet in. Nou ja. Ja, ik twitter ook niet nou, genoeg. We stoppen gewoon nu. Hierover. Ja, maar het is natuurlijk voor, voor uh, hey, BN'ers vrij makkelijk om in die lijst te komen. Die hebben heel veel volgers. Uh, we mogen de top drie niet onthullen nog, want dat is vanmiddag een officieel gebeuren. Okay. Maar bijvoorbeeld op 4, 5 en 6 staan mensen als uh, uh, Tiesto, Armin van Buren. Uh, de grote mm. namen uit de Nederlandse Showbiz. Um, maar het is een combinatie van een aantal volgers die je hebt. Een aantal tweets dat je plaatst en de frequentie. Dus okay. ze hebben het een beetje gewogen. Een aardig inkijkje toch in de wereld van Twitter? Ja, absoluut. Uh, voor, vooral ook, het is ook een beetje voor dummies. Dus mensen die uh, willen weten wat het nou precies is. Uh, absoluut een je Dankjewel. Roland Zekelen. Alarmnummer 112 heeft er vanaf 9 uur, over 6 minuten, dus een broertje bij. 144 namelijk, dat is het nummer om dierenleed te melden. Er komt een speciale dierenpolitie die met de meldingen aan de slag moet. Maar die is er nog niet en tot de tijd blijft de dierenbescherming dat doen. Verslaggever Arno Leblanc ging langs bij het nieuwe callcenter van 144 bij het KLPD in Driebergen. We hebben hier al een, een intakecenter waar al bijvoorbeeld uh, alle mobiele 112 meldingen binnenkomen. En nu zit er ook nog... Weer centralisten bij, die uh, alle telefoontjes van 1V4 gaan aannemen. Meneer Krzeski, u bent van de KLPD, van de politie. Hoe gaat dat dan in zijn werk? We hebben in totaal twintig uh, uh, mensen aangenomen. Die hebben een, een voorbereiding gehad. Die hebben met de dierenbescherming gesproken. We hebben met de nieuwe voedsel- en warenautoriteit gesproken. En zodat zij ongeveer weten welke meldingen er kunnen komen. Wat ze daarmee moeten doen. Want zij moeten toch die inschatting maken. Maar bent u dan eigenlijk niet te vroeg nog? Want ja, de dierenpolitie is er nog niet. Dus ja, maar al wel een alarmnummer. Het is ook vooral, en zo zien wij ook de komende weken... ook een zaak van learning by doing. Want we weten ook niet precies wat we nu allemaal gaan verwachten. Ja, en dan komt er zo'n melding... Dus binnen bij de alarmcentrale. Ja. En dan kan die terechtkomen bij Dick Duizer van de dierenbescherming. En daarom lopen we hier nu door... Uh, ja, Wat voor natuurgebied is dit? Voor zover ik weet van uh, natuurmonumenten en dan bij uh, Slot Loevestein. Tot, tot en met vandaag hadden wij ons eigen meldnummer. En kwamen meldingen rechtstreeks bij mij. Wat voor meldingen krijgt u nou het meeste? Uh, de meeste meldingen gaan over uh, slechte huisvesting van dieren medische zorg onthouden aan dieren, veel te magere dieren, veel te dikke dieren. Dat zijn vrij grote aantallen. Op jaarbasis kreeg onze meldkamer tot nu toe 40.000 diergerelateerde telefoontjes. Per jaar? Per jaar. Ik denk dat er ongeveer 7.000, 8.000 stuks van werden omgezet in een, in een melding... die in behandeling genomen werd. Normaal bij zo'n melding dan gaat u erop af. en Hoe pakt u dat dan meestal aan? Nou, als ik een melding krijg uh, om, uh, om, om een voorbeeld te noemen van een, uh, van een hond in een, in, een, in, een, in een achtertuin in een veel te klein hok in zijn eigen uitwerpselen, dan uh, ga ik ter plaatsen. Ik uh, probeer de situatie in te schatten, al dan niet in aanwezigheid van, uh, van de bewoner. En is de huisvesting op zo'n moment uh, absoluut onacceptabel, dan kunnen wij daar... Uh, op dat moment een proces voor, bal voor uitschrijven. Maar ja, met ja. deze paarden hier niet veel aan de hand is. Als ik zo een beetje kijk, gaan ze lekker. Nee, wat dat betreft is hier uh, weinig aan de hand. Is er wel iets aan de hand met een dier of met de dieren? Belt u dan 144. Dan komt voorlopig de dierenbescherming nog. Maar begin volgend jaar. Dan zijn de Animal Copster. En die komen dan naar uw oproep. Interland voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen, De Oefen, Dan 16 meter, van Persie met het schot. Duitsland, Nederland. Kuit op en de rechterkant van Nistrooy, 3-2! NOS, langs de Lijn, vanavond om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het woord is aan onze Global Head of Interactive Development, Tim. Eh, uh, ja, zelfs in deze tijd hebben we een topjaar uh, gedraaid.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 Volg de internationale uitdagingen van ondernemers als Peter de Heer... op ing.nl commercialbanking. Ik ben Annerie Vreugdenheel, directeur commercialbanking. Hoeveel bank wil je hebben? ING. Ook de mooiste wintermode nu tot 50% korting. Eerstweekamp.nl Alice Huisman van Royal Huisman over de relatie met PwC. Wij bouwen aluminium, zeil- en motorjachten, custombeeld... Ik ben nu de vijfde generatie en namelijk ook de eerste vrouw aan het roeren van dit bedrijf. Het is best voor mij persoonlijk een hele grote stap geweest. En ik moet zeggen, PwC met zijn specialiteit op, op familiebedrijfgebied heeft daar enorm geholpen. En heeft mij ook die zet gegeven van Alice, je kunt het. Ga er nou voor. Onvermoede krachten, nieuwe perspectieven. Kijk op pwc.nl hoe Royal Huisman en PwC elkaar versterken. En ontdek waar een goede samenwerking voor u toe kan leiden. Kom verder. PwC.